11 uur. Dit is Radio 1. Met Ghislaine Plag en Jurgen van den Berg. In het Europarlement wordt de internationale voetbalbond FIFA aan de tand gevoeld over de werkomstandigheden voor bouwvakkers. Die werken aan de stations, aan de stadion's moet ik zeggen, voor het WK 2022 in Qatar. Maar eerst gaan we heel snel naar Sochi. Sebastian Timmerman. Want haar vecht Jara van Kerkhoff voor een plekje in de halve finale op de duizend meter. Maar dat gaat haar niet lukken. Ze wordt derde. Ze heeft zich goed geweerd tegen de Canadese topfavoriete Marianne saint gelais Vier jaar geleden winnares van het zilver. En de Koreaanse Seun hi Park was als tweede weg Jaren van Kerkhoff. Maar in de slotronde komt Marianne saint gelais toch nog onderdoor. De Canadese wordt tweede. De winst in de kwartfinale. hier gaat naar de Koreaanse park. En Jara van Kerkhoff strandt op de derde plaats. Het is nog niet helemaal... Of maar ik denk dat het zo wel blijft. Dus Yara van Kerkhoff lijkt uitgeschakeld te zijn op de 500 meter in het shorttrack toernooi. Bij de vrouwen dadelijk de kwartfinale van Jorien Temors. En in de ochtend hoort u nog meer. Afghanistan bijvoorbeeld laat 65 gevangenen vrij... en daar zijn de Amerikanen heel boos over. Nu het NOS-journaal, Jan van der Putten. Met een nam in Assen het zijn tot nu toe 70 meldingen binnengekomen... van schade na de aardbeving van vannacht. De meeste meldingen komen uit Appingedam en Spijk. De beving had een kracht van drie op de schaal van Richter. Het was de zwaarste beving in een half jaar. Het epicentrum lag in de buurt van Loppersum. Veel mensen werden vannacht wakker door de schok... blijkt uit de reacties op sociale media. De inflatie in Nederland is in januari gedaald naar 1,4 procent. Dat is het laagste niveau sinds 2010, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daling hing vooral samen met de lagere kosten voor energie. Nederland was de afgelopen jaren een van de landen in Europa met de hoogste inflatie. Onder meer door BTW en accijnsverhogingen. Maar die effecten zijn nu grotendeels uitgewerkt. En daarom is de inflatie nu weer in lijn met het gemiddelde in de eurozone. Nog altijd vragen bedrijven klanten om een kopie van hun paspoort terwijl dat verboden is. Dat werkt identiteitsfraude in de hand, waarschuwt het college bescherming persoonsgegevens. Zo blijkt uit onderzoek dat zwembaden en sportscholen om een kopie vragen als mensen een abonnement willen afsluiten. Volgens het college mogen bedrijven best controleren wie die mensen zijn. Maar stapels kopietjes maken van paspoorten is bijna vragen om identiteitsfraude. In Londen begint vandaag een internationale conferentie over de illegale handel in Ivoor. Er wordt gesproken over maatregelen om de stropen namens Nederland... is staatssecretaris Dijksma van Landbouw aanwezig. Volgens Dijksma wordt er te weinig tegen de Ivoorhandel gedaan. Ook noemt ze het dramatisch dat er zoveel olifanten voor hun Ivoor worden gedood. En dat er de afgelopen jaar zeker duizend wildwachters zijn omgekomen... tijdens hun werk om stroperij tegen te gaan. Dijksma vindt dat vooral China zich sterk moet maken om de illegale handel in Ivoor aan te pakken. Nederland heeft een miljoen euro vrijgemaakt voor maatregelen in landen als Botswana, Kenia en Rwanda. Dan nog het weer, af en toe zon, maar ook enkele buien. Het wordt 7 of 8 graden. Morgen geregeld zon, later regen en een graad of 7.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 Vanavond in Meldpunt. Ouderen die dagelijks veel te veel medicijnen slikken. Apothekers moeten dit soort grootverbruikers in de gaten houden. Maar waarom doen zij dat niet? Het kost veel tijd, het kost dus ook veel geld en veel moeite. De gevaren van verkeerd medicijngebruik en wat u eraan kan doen. Vanavond om vijf voor half acht bij Max op Nederland 2. Leer onzichtbaar overtuigen met Pascal van Goetem en John Vervrouw. Ga naar denkproducties.nl. Radio 1, KRO-NCRV. De Ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilene Plag. Om het laatste uurtje van de ochtend. Door toenemende privacy-schendingen komen de mensenrechten in ons land... steeds meer onder druk te staan. Paspoorten met vingerafdrukken, de OV-chipkaart, het elektronisch patiëntendossier. Als je het allemaal bij elkaar bekijkt, dan heb je eigenlijk nauwelijks nog privacy als burger tegenwoordig. En dat is natuurlijk wel heel ernstig. Dat wordt dus in deel 4 van de serie Tolerant Nederland. Eerst hier de 500 meter shorttrack bij de vrouwen. Een kruis dus door Jara van Kerkhoff, die heeft het niet gered. Nu Jorien Temors, Sebastian Timmerman staat al op de baan, maar nog niet bij de startstreep. Want het ijs moet nog een klein beetje verzorgd worden... nadat het in de tweede heat een paar keer goed misging. Een paar dames gingen onderuit, onder wie trouwens Jessica Hewitt uit Canada... En daarmee toch een uh, sterke uh, schaatsnatie wat betreft het shorttrekken. Uh, uh, heeft daarmee toch een uh, goede schaatser verloren op deze 500 meter. Nederland dus nog één vrouw over in dit toernooi op de 500 meter. Jorin Mors staat nu bij de startstreep. Heeft de derde startpositie. Dat is niet helemaal lekker. Hoe meer naar binnen staat, hoe beter het is voor die 4,5 ronde dat de 500 meter is. Maar ze neemt goed gelijk de tweede positie in handen achter de Chinese Liu. Jorin Mors moet bij de eerste twee kunnen eindigen. zeker ook gezien het dat ze eerder deze week, maandag was dat, de serie overtuigend won. De serie waarin zij reed. Jara van Kerkhoff inderdaad officieel derde geworden in Harry. Het en uitgeschakeld en Tamors is goed bezig. Want zij heeft samen met Liu toch een kleine voorsprong opgebouwd op de twee andere dames in deze kwartfinale. Maar de Koreaanse dicht nu wel het gat in de laatste anderhalve ronde. Zoekt Tamors naar een gaatje om de Chinezen voorbij te gaan. Komt ietsje te wijd naar buiten. Bijna maakt de Koreaanse daar gebruik van bij het ingaan van de laatste ronde. Gaat maar net goed. Tamors nog steeds tweede. Als ze tweede blijft gaat ze door naar de halve en dat doet ze prima. Ze wordt tweede in haar heat. In deze kwartfinale achter de Chinese Kiyong Liu. Kiyong Liu samen met Jorien de Mors door naar de halve finale op de 500 meter. Betekent dat ze tussen tien over twaalf en kwart over twaalf opnieuw in actie komt. Dan op jacht naar een plek in de grote finale. En straks tegen half 12 beginnen we met de heren. Drie mannen dan op het ijs. En dan gaat het om de duizend meter bij de short -track mannen dus. Tot afgrijzen van de Verenigde Staten heeft Afghanistan 65 gevangenen... uit de zwaar bewaakte Bagram-gevangenis op vrije voet gesteld. De vrijlating was een paar weken geleden al aangekondigd door de Afghaanse regering. Maar vanochtend liepen dan de eerste gedetineerden ook echt de gevangenis uit. NOS-consument Lucas Waagmeester is in New Delhi. Um, Lucas, die 65 gevangenen, wat, wat hebben die eigenlijk op hun geweten? Nou, dit zijn gevangenen die volgens de Amerikanen verantwoordelijk zijn... voor de dood van Afghaanse burgers en militairen, maar ook... Van militairen van de NAVO, westerse coalitietroepen dus. En hoe kun je die zomaar vrijlaten, zeggen de Amerikanen. Dit zijn ook nog eens niet zomaar voedsoldaten van de Taliban, maar er zitten echt lokale commandanten tussen, die gewoon hebben gevochten tegen Amerikaanse en andere NAVO-troepen. Amerika heeft deze gevangenis, die hele Bagram-basis, afgelopen jaar moeten overdragen aan de Afghanen. Dat is een onderdeel van de terugtrekking natuurlijk door de NAVO dit jaar. Maar dat dat dus tot gevolg ging hebben dat uh, Afghanistan dit soort strijders, uh, zoals de Amerikanen ze noemen, uh, ging vrijlaten. Ja, dat was natuurlijk nooit de bedoeling. En dat leidt dus tot zeer grote verontwaardiging uh, in Amerika. Ja, vandaar dus die beladenheid. Maar waarom doet de Afghaanse regering het dan? Nou, president Karzai die zegt, er is helemaal niet genoeg bewijs om deze mensen vast te houden. Hè? Uh, en in die gevangenis maken we het alleen maar erger. Hij noemt de Bagram-gevangenis een... Taliban-fabriek, plek waar die gevangenen alleen maar verder radicaliseren. En dat is echt weer een voorbeeld van de houding van Karzai de laatste tijd. Hij trekt zich totaal niets meer aan van de wensen van Amerika. Trekt volledig zijn eigen plan. Vorige week nog werd bekend hoe Karzai heeft geprobeerd... zonder medeweten van de Amerikanen met de Taliban te onderhandelen over vrede. Ook een zeer gevoelig punt. Hij gooit eigenlijk op alle fronten de laatste tijd Ze kont tegen de krip... En is, als je het vanuit de Amerikanen bekijkt in ieder geval... echt totaal onhandelbaar aan het worden. Zo noemen ze het ook. En uh, dus dat is, ja, dit is gewoon een van de, uh, een van de, van de manieren waarop Karzai laat zien... ik bepaal zelf wel uh, hoe we, hoe we met, onze, met, met dit land omgaan. En de Amerikanen hebben daar niks meer over te zeggen. Wat, wat betekent dit voor de verhoudingen tussen de Amerikanen en Afghanistan... Nou, die, die staan verschrikkelijk onder spanning. Hè. Amerika wil na 2014, als de NAVO is vertrokken uit Afghanistan... na dit jaar dus zo'n 10.000 man troepen uh, houden. Om een oogje in het cel te kunnen houden. Om bijvoorbeeld ook uh, de basis voor drones te kunnen blijven bemannen. Ook heel belangrijk voor controle over de bergketens hè, op de grens met Pakistan. En dat was allemaal afgesproken in het zogeheten veiligheidsakkoord. De Amerikanen waren eruit met de Afghaanse regering. Er zou getekend worden... En op het laatste moment trok ook weer president Karzai zich eigenhandig terug. Dus nu weten de Amerikanen nog steeds niet waar ze over een maand of tien uh, aan toe zijn. Uh, en zij kunnen nu alleen nog maar wachten uh, tot na de Afghaanse presidentsverkiezingen, begin april. Als die dwarsche president Karzai is vervangen, die stopt ermee. En de hoop is voor Amerika dat er dan een opvolger komt met wie wat beter, uh, weer wat beter zaken te doen is. Maar als je kijkt naar de lijst met kandidaten voor die verkiezingen, dan zit dat er niet echt in, denk ik. Zuidoost-Azië-kosmonaut Lucas Waagmeester, Dankjewel. je wel. Valerie, Valera, Valerop, Sasa, hier is Amy Winehouse. Jimmy nou samen met Mark Ronson Valerie. Anne van der Veen, onze verslaggever, is in Sochi. Volgt deze ochtend oud short Margriet de Schutter. Die is gestopt met dat short Werkt nu in het holland Heinekenhuis, Maar wel bij de Olympic Club. Voor vips en oud-Olympiërs. Ja, dat is uh, zeker waar. Maar daar zit ze nu even niet. Ik heb nog nooit iemand... Zo dicht op een televisiescherm zien zitten. Het neus zat erop. Want net kwamen de twee Nederlandse meiden in actie. En toen? Ja, en toen. Oh, ik vind het zo spannend. Als oud shortrekker, Ja, dat is liefde voor de, de sport blijft. En als je je dan zo in actie ziet. Uh, ja, dan begint het wel enorm te kriebelen. En dan hoop je gewoon dat ze het beste uit zichzelf halen. Die kriebels, je zit me de hele ochtend te vertellen, ik heb er vrede mee, blessures, kan je niks aan doen. Ik heb nu mijn eigen leven, ik heb deze kans in Sochi om hier te werken. Maar toch, als je dan naar dat beeld kijkt. Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk de, de liefde blijft. Uh, gelukkig heb ik wel mijn eigen passie weer gevonden. Een platform voor ex-topsporters, ex topsporternl ex En daar heb ik nu echt mijn, mijn doelen op gezet. En als, ja, als topsporter, als je weer een nieuw doel hebt gevonden, is dat natuurlijk uh, geniaal. Ondertussen gaan de oogjes de hele tijd naar het beeldscherm hier. Ja, er wordt gedwijld, maar toch even kijken of er bekenden zijn. Maar je zegt al, ik heb mijn doel gevonden. Je begeleidt namelijk... Je helpt oud-topsporters om een doel te vinden. Want dat blijkt moeilijk te zijn, hè? Ja, klopt. Ik heb een, uh, dus een platform, uh, extopsporter.nl... waar je alle informatie kunt vinden over het leven na topsport. Waar eigenlijk sporters en sportorganisaties, zoals NCNZ, Randstad... die allemaal wat betekenen voor, uh, ja, voor extopsporters... dat je daar alle informatie over kunt vinden. Want zoiets was er niet en dan viel zo'n topsporter in een diep gat. Hier om het hoekje zit Joey Cheek... Een oud schaatser, ja, dat is... Olympisch kampioen. Ja, niet de minste. Wat zou je tegen hem zeggen? Hij, wat had je tegen hem gezegd? Hoe moet je dat zwarte gat voorkomen? Wat is de beste tip? Uh, de beste tip is denk ik om op te schrijven op het moment dat je stopt waarom je bent gestopt. Zoals je op het moment dat je even wat weemoedig bent. Of uh, als je bij zo'n wedstrijd zit te kijken en denkt van oh ik wil dat heel graag weer doen. Dat je het even weer terug kan lezen om te, te zien van oh ja dat was de reden waarom ik gestopt ben. En uh, dat was een hele legitieme reden. En uh, nu, heb ik, uh, nu bouw ik een nieuw leven op. Hoe, veik, hoe vaak kijk jij nog naar dat lijstje? Uh, nou eigenlijk niet zo vaak meer. Want dit is nu je doel? Ja ja, dit is absoluut mijn doel. En nu ook in het Holland-Heinekenhaus werken... dat is echt uh, ja, het mooiste om, uh, om ja, nu tijdens het grootste sportevenement van de wereld... Uh, ja, in actie te mogen zijn. Maar het is toch zo anders? Je bent een topsporter. Dan wil je toch niet topsporters begeleiden? Je wil het toch zelf doen? Je bent pas 27. <laughs> ja, ja, klopt. Maar je moet ook realistisch zijn als dingen uh, toch niet, uh, ja, niet lukken of, of niet kunnen... Ja, dan kun je wel krampachtig en vast blijven houden. Maar misschien uh, ligt, ligt er op een andere manier wel een veel mooiere weg voor je, voor je weggelegd. Dus. Toen je stopte voelde je een nobody. Toen zei je, mijn doel is om een somebody te worden. Om weer iemand te zijn. En dat is dus gelukt. Um, ja, nou, ik heb heel veel, uh, veel, ja, veel plezier in wat ik nu doe. En dat is denk ik het belangrijkste wat je kunt doen. Dat je gewoon plezier hebt in, in wat je doet. De dweilmachine dweilt nog steeds. Jij mag weer met je neus op dat tv-scherm. Klopt. Even die kriebels uit je lijf. Ja, nou, ik heb gelukkig heel veel afleiding hier in het Holland-Eindelijke Ik ga weer uh, zo weer lekker aan de slag. En uh, natuurlijk, vrouw, vrouwen kunnen twee dingen tegelijk. Dus ik ga ook heel veel genieten van het, uh, van het schaatsen. En hier achter de buis ze dus heel hard aanmoedigen. Ze moeten dus weer aan het werk, want ze zijn streng. Ook al ben je short shorttrekster, naar de wedstrijd mag ze niet. Morgen wordt er niet gesport door de Nederlanders. Dus dan uh, horen jullie me weer vanuit Sochi. Maar eens kijken wat ik dan ga doen. De Ochtend, Standpunt NL. Het loslaten van de leeftijdsgrens voor, kinderen bij, voor euthanasie bij kinderen is goed. Dat is de stelling waar u al heel de ochtend op kunt reageren. Aanleiding is dat het Belgische parlement... zeer waarschijnlijk vandaag de euthanasiewet verruimt. En dat betekent dat er geen minimumleeftijd meer voor kinderen is. En voor euthanasie dus bij de kinderen. Ouders moeten wel het tot 18 jaar het eens zijn met een beslissing. In Nederland geldt nog steeds een leeftijdsgrens van 12 jaar. Moeten we daar ook vooral aan vasthouden? Of is zo'n grens arbitrair en kunnen kinderen, ouders en daar beter zelf over beslissen. We gaan erover praten met Kamerlid Carla Dick-Faber van de ChristenUnie. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst uw mening op de stelling. Het loslaten van de leeftijdsgrens voor euthanasie bij kinderen is goed. Daarmee bent u het. Oneens. Oneens. Dat vermoeden had ik al. En wat zijn de belangrijke argumenten voor u daarvoor? Ja, ik denk dat het... Uh, uh, laat ik vooropstellen dat het natuurlijk verschrikkelijk is... als je kind heel ernstig ziek is ongeneeslijk ziek is. Ik bedoel, dat is verschrikkelijk. Maar ik vind euthanasie daarvoor geen oplossing. En laten we kinderen omringen met warmte, zorg, liefde, pijnbestrijding. Er zijn in Nederland uh, ook hele mooie hospices, kinderhospices... waar kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. En dat is waar ik op wil inzetten. Euthanasie is geen oplossing. Maar ook met alles wat u aandraagt... daarmee kun je nog ondraaglijk lijden niet voorkomen. En dat is een van de redenen waarom kinderen dan om euthanasie zelf vragen ook. Het is natuurlijk verschrikkelijk als kinderen pijn lijden... en als zij ook een doodsens hebben. Maar je moet je wel afvragen in hoeverre kinderen oordeelsbekwaam zijn. En wat ik al aangaf, laten we vooral inzetten op andere oplossingen. Op palliatieve zorg, op kinderhospices. Eh, zodat we ook die, ja, die vraag naar euthanasie kunnen wegnemen. Omdat er een alternatief is. Maar u zegt, je kunt je afvragen inderdaad of kinderen leef of wilsbekwaam zijn. Wat zegt zo'n leeftijdsgrens dan? Elf jaar mag niet, twaalf jaar mag wel in Nederland. Dat is toch ook heel arbitrair? Dat is de wetgeving waar we op dit moment mee te maken hebben. In België wordt nu de discussie over het afschaffen van de leeftijdsgrens... waarbij ook euthanasie bij heel jonge kinderen mogelijk wordt. En ja, de ChristenUnie vindt dat echt een verschrikkelijke weg. Wij willen die weg zeker niet op. Maar het gaat ook niet zozeer, dat wordt in België ook door voorstanders gezegd... je moet naar de mentale leeftijd kijken. Die is belangrijker dan een kalenderleeftijd. En dat kan bij jonge kinderen die ziek zijn... die kunnen zich al heel volwassen gedragen. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk als kinderen ziek zijn... en als ze daardoor uh, ja, sneller volwassen worden... en eigenlijk geen kind meer kunnen zijn. Ik vind dat verschrikkelijk. En ja... Als we daar dan ook nog he, euthanasie als, als mogelijkheid bij halen, ja, dan vind ik dat we gewoon wel heel erg ver afgaan ja, bij een kinderleven en het beschermen van een kinderleven. Of als er echt geen uitweg meer is, we hoorden een arts vorige uur ook zeggen van ja, je kunt dat zo goed overleggen met kinderen, hun ouders en wij als artsen. Als je ziet van er is nu echt niks meer aan te doen, bespaar ze dat laatste stukje heftige pijn wat ze nog moeten doormaken. Ja, er is in Nederland gewoon heel goede pijnbestrijding uh, mogelijk. Uh, er is ook nog een vorm van palliatieve sedatie mogelijk. En, en de ChristenUnie kiest liever veel, veel liever die route... dan dat we nu gaan zeggen van... ja, wij staan open voor euthanasie bij kinderen. Dat willen we gewoon echt niet. Mevrouw Dikva, we gaan even naar onze uh, luisteraars. We komen zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Op de site is al flink gereageerd. Bijna 700 mensen. 73% eens met de stelling. 27% oneens. En die stelling luidt dus... het loslaten van de leeftijdsgrens voor euthanasie bij kinderen is goed. 0800-110. .stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben 83, wordt dit jaar 84. En ik heb altijd als oncologische pleegkundige gewerkt. Dus in de tijd dat euthanasie niet toegestaan was. Ik heb daar meegemaakt dat er een klein meisje was. Daar waar haar moeder tegen haar zei: Je bent stervende, je moet uh, je opgaan naar God. En dat. Meisje heeft zich omgedraaid in haar bed. Heeft bijna niet meer gesproken. Heeft nog een aantal dagen liggen lijden. En ik heb dit zo erg gevonden. Ondanks de pijnbestrijding. Ondanks alles wat ze hebben gedaan. Ja. Het, het was niet meer mogelijk. En het, ik draag dit mijn leven lang met mij mee. Dus kan u zegt, u zegt, u zegt het loslaten van die leeftijdsgrens: dat is wel degelijk goed. Oh, dat is, zou geweldig ja. zijn. Ja. Dat ja. zou echt geweldig zijn. Ja. Dan... Ik wil zelf. Ooit uit, dan zie je als het zover is. En ik kan niet meer. Maar ik heb dat kleine meisje altijd in mijn hoofd. Ja, dank dat u wel. Kleine meisje. Voor uw verhaal, dank u wel. Goedemorgen, Stand.nl. Hallo. Goedemorgen, u mag het zeggen. Goedemorgen, mevrouw. ja. Met, uh, ja, ik heb gereageerd. Uh, omdat ik op een hoogbejaarde leeftijd... vind ik altijd mooi om te zeggen. Maar dat is... Uh, als je ouder wordt, dan word je... ontzettend krachtgemerkig. En dan wil je wel eigenlijk graag uh, op een waardige manier de wereld verlaten. Ja. Yeah. En dat heb ik geprobeerd en daar ben ik gewoon hele tijd mee bezig. Maar dat is schrikbarend wat je allemaal tegenkomt en wat je moet doen terwijl je in een situatie zit dat je eigenlijk daar eigenlijk goede hulp bij nodig zou moeten hebben. En kunt u zich voorstellen dat kinderen in zo'nzelfde situatie als u ja. zouden komen en daar dus naar geluisterd moet worden? in welke situatie je natuurlijk zit. Maar als het echt desperat of tenminste heel erg nodig is... dan lijkt me dat fantastisch voor die kinderen. Want dan wil je niet meer. Dan, je, ik, of je nou jong bent of oud bent, dan wil je niet meer. Want het zijn soms... ik heb ook ondraaglijke pijnen. En dat kun je nooit aan iemand vertellen. Dat, doe ik, dat kun je wel vertellen, maar dat komt niet over. En dat moet iemand zelf kunnen beslissen dus. Dank u wel, mevrouw, voor uw verhaal. Oké. Okay. De reacties dit keer even iets korter, want we zitten ook met dat schaatsen in Sochië. Ja, het is een, een totale heftige en rare overgang, maar toch, uh, dat zijn zo wat reacties van onze luisteraars. Mevrouw Dick Faber, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, heeft uh, ja, eigenlijk twee indrukwekkende verhalen gehoord... van mensen die ja. allebei zeggen, juist dat, dat lijden, dat blijft je bij, dat moet je willen voorkomen, ook voor kinderen. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk uh, om te zien... als een kind geconfronteerd wordt met lijden. Ik ben zelf moeder van een meisje van tien. Ik moet er gewoon echt niet aan denken... dat zij uh, ongeneeslijk ziek wordt... en dat zij met pijn te maken heeft. En je wilt natuurlijk als ouders... wil je niks liever dan die pijn wegnemen uh, bij je kind. Maar ik blijf erbij dat... Um, ja, is euthanasie dan een, een oplossing? Ik wil er ook op wijzen dat uh, in België... waar nu de discussie uh, wordt gevoerd over uh, euthanasie bij kinderen... dat ook artsen het hier helemaal niet over eens zijn. Want 160 artsen hebben nadrukkelijk bezwaar gemaakt. Ook vanuit de praktijk die zij zien tegen euthanasie uh, bij kinderen. Dus... Maar tegelijkertijd zegt, want die mevrouw die wij als eerste hadden... die zei, want u pleit ook voor palliatieve sedatie dan... en dat zei deze mevrouw net ook, van ja, ook palliatieve sedatie... dat werkt ook niet op zo'n moment. Ja, kijk, ik ben geen arts, maar ik zie wel dat er ook heel veel discussie is... ook onder artsen over euthanasie bij kinderen. En dat komt toch niet zomaar uit de lucht vallen. Ik bedoel, Die artsen die, uh, hebben ook te maken met hun behandelpraktijk... en die zien vanuit hun praktijk dat de euthanasie bij kinderen geen goede weg is. En ze maken bezwaar bij de Belgische uh, parlementsleden. En laten we dat bezwaar ook serieus nemen. Maar goed, er staat dus de andere groep artsen tegenover... van wie wij er eentje hebben gesproken in het vorige uur... die precies het zegt en ook zegt... dat kinderen nu op een afschuwelijke manier moeten sterven omdat artsen het niet aandurven om euthanasie te plegen. En dat wilt u toch ook niet dat kinderen nu op een afschuwelijke manier dood moeten gaan? Nou... De discussie gaat een beetje als volgt. Dat euthanasie uh, mogelijk moet worden gemaakt... om mensen waardig uh, het leven te laten verlaten. Dat is wat ook die tweede mevrouw uh, zojuist naar voren bracht. Hè. Euthanasie moeten we toestaan... want we kunnen mensen waardig het leven verlaten. En ik, ik maak daar toch bezwaar tegen. Want bedoel, wat is uiteindelijk ook in de samenleving... je visie op uh, pijn en lijden en uiteindelijk ook het sterven? Als je er dan voor kiest, dan ik wil ik geen euthanasie... en ik wil echt tot het laatst toe vechten voor mijn leven. Bedoel, mag dat dan ook nog waardig sterven? Natuurlijk, ja, maar die mensen die zullen daar toch ook nooit om vragen? Dus dat, dat is toch niet een groep om wie het gaat in dit geval? Het gaat om de mensen die het heel graag willen. Die echt klaar mee zijn. Die het niet meer aankunnen. Ik wil waarschuwen voor de houding in deze samenleving. Als het gaat om pijn en lijden en sterven. Om die laatste fase van het leven. Gaan wij het met elkaar normaal vinden. Dat euthanasie dan wordt toegepast. Of blijft dat een uitzondering. En, en laten we mensen die vechten voor hun leven. Tot op het laatst toe. Daarin ook respecteren. En laten we niet de weg op gaan. Uh, om kinderen uh, uh, ja, voor die keuze te plaatsen. Voor euthanasie. Want dat is gewoon niet iets. Uh, uh, ja, waar, waar je kinderen mee moet komen. Kinderen zijn niet oordeelsbekwaam. En je wilt kinderen omringen met zorg, liefde, warmte en tot het laatst toe. Duidelijk, dank u wel. Carla Dick-Faber, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. U kunt blijven stemmen op die stelling die staat op onze site. Snel naar nu. daar zijn de mannen begonnen aan hun duizend meter short track. Daar gaat het over met Niels Kerstholt in de eerste heat. Sebastian Timmerman. De ervaren Utrechter doet voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. Op jacht naar een plek in de kwartfinales. Aanstaande zaterdag wordt de duizend meter hervat. Dit is dus de enige heat van vandaag op deze afstand. tot in derde positie, dat is niet genoeg. Hij moet bij de eerste twee komen. Maar hij heeft een Amerikaan voor zich uitrijden op dit moment. Met nog vier rondjes te gaan. Chris Creveling, dat is een hele goede. En een Canadees, Noyer. En Canadezen zijn ook altijd erg goed in het short trekken. Maar ja, Kerstot heeft ook wel de ervaring. Maar laat zich nu een beetje verrassen. Maakt ook een missertje. Laat zich verrassen door... Voor de Brit John Ely, ook een zeer ervaren rijder. En zo ziet het er slecht uit voor Niels Kerstelt... die nog twee rondjes heeft om een beetje wat schade te herstellen. Maar ik vrees met grote vrezen dat dat er niet in zit... omdat de Canadees en de Amerikaankoer Noyer en Kriveling... inmiddels los zijn van Ely en Kerstelt. Kerstelt gaat nog wel voorbij aan Ely, maar dat is niet genoeg. Hij komt niet bij de top 2. En dus is het duidelijk in deze eerste heat. Ik heb ook niet echt heel veel rare dingen gezien... qua duw- en trekwerk, dus kan ik me niet voorstellen... Dat de scheidsrechters nog gaan ingrijpen. En een rijder een penalty gaan geven. Waardoor Kerstelt eventueel nou nog zou kunnen opschuiven. Van de derde naar de tweede plaats. Dat zou dus gewoon betekenen dat Quiveling en Cournoyer. Uit Canada en Amerika doorgaan naar de kwartfinales aanstaande zaterdag. En dat deze duizend meter erop zit voor Niels Kerstelt. Een afstand waarop hij toch in het verleden goed gepresteerd heeft. Bijvoorbeeld in Turijn op zijn eerste spelen Toen werd hij negende. Dat is toch een mooi resultaat. Vier jaar geleden reed hij wel de 500 en de 1500 meter in Vancouver... bij zijn tweede Olympische optreden, maar niet deze kilometer. En nu is het inderdaad officieel. Niels Kestelt derde geworden achter de Canadees en de Amerikaan... in de eerste heat van de 1000 meter. betekent dat we de eerste Nederlander kunnen doorstrepen... Uh, op de kilometer bij de Heren. Maar er komen nog twee strakjes in de vierde heat. Uh, Freek van der Wart. En nu de beste Nederlandse uh, shorttrekker van dit moment... Niels, of uh, uh, Shinky Knecht natuurlijk, 24 jaar, afkomstig uit Bantega... is inmiddels al op het ijs. Schaats daar heel rustig rond. Glijdt een beetje in de rond kijkt om zich heen in de Iceberg Skating Palace. Mooi stadion dat langzaam en zeker vol gedruppeld is. 9000 mensen ongeveer zijn binnen. En dat ze buiten hebben kunnen genieten van het heerlijke lenteweer. De zon schijnt, de lucht is strak blauw en de temperatuur nadert zelfs de 20 graden in Sochi aan de kust. Ongelooflijk lekker weer. Lenteweer. Binnen is het een stuk frisser en daar meldt Sjinkike Knecht zich nu voor de duizend meter de negen rondjes. Hij neemt het op tegen uh, Mackenzie Blackburn uit uh, Chinese Taipei. Olivier Ja, dat is een hele sterke rijder. De Canadees die is al menigmaal op het podium geëindigd. Knecht goed vertrokken in één keer. Zoekt een weg buitenom, ook buitenom bij uh, de Hongaar. Beres, Benche Beres. En dan gaat hij gelijk naar de kop. Doet hij goed, Shinky Knecht. Hij moet uh, de anderen op deze manier opvangen. De aanval van achteren proberen af te slaan. De eerste aanval is daar van Olivier Ja. Die houdt Shinky Knecht. Goed van zich af. Afgelopen maandag op de 1500 meter, zei Shinky Knecht, dat hij zich toch wel een beetje inhield. Na dat incident eerder dit seizoen in Dresden bij het Europees kampioenschap, waar hij zijn middelvingers op stak en waar hij gedisqualificeerd werd, heeft hij, toch wet, heeft hij toch het idee dat de scheidsrechters behoorlijk naar hem kijken. Als iemand tegen mij oprijdt, ben ik bang dat ik eigenlijk de penalty krijg, waren de woorden van Shinky Knecht na afloop. Voorlopig rijdt hij prima gedecideerd op kop. Hij maakt een veel betere indruk dan afgelopen maandag in die serie op de 1500 meter, de afstand. Waar hij uiteindelijk in de B-finale onderuit werd gekegeld. Nu komt Olivier Jean wel buitenom in de laatste 3,5 ronde. Maar Knecht nog altijd bij de top 2. Dat is goed genoeg om door te gaan naar de kwartfinales aanstaande zaterdag. Longa Beres die volgt net als, Chris, uh, of, uh, uh, net als Blackburn. Maar die komen er voorlopig niet bij. Want daar valt het gaatje achter de rug van Shinky Knecht. Met nog twee ronden te gaan. Knecht volgt prima in het spoor van Olivier Jean. En die twee rijders daarachter die maken het elkaar zo moeilijk. Dat het verschil alleen maar groter wordt als hij op de been blijft Gaat hij door, Sienkie Knecht. Dat heeft hij zelf volgens mij ook al in de gaten. Kijk even naar achter. Geen enkel probleem voor Sienkie Knecht. En hij wint zelfs misschien nog wel de heat. En dat is dan weer van belang voor de setting aanstaande zaterdag... in die kwartfinales. Maar hij is in ieder geval bij de top 2. Olivier, Jean en Sienkie Knecht gaan in deze heat door... naar de kwartfinales aanstaande zaterdag. Knecht is door, tot eruit. Dadelijk, Freek van der Wart. Dit is Radio 1. En nu het internationaal met Jan van der Putten. Bij de NAM zijn tot nu toe 70 meldingen binnengekomen van schade door de aardbeving van vannacht in Noordoost-Groningen. De NAM verwacht dat het aantal nog verder oploopt. De aardbeving met een kracht van drie op de schaal van Richter was de zwaarste in een half jaar. Zaterdag is een herdenkingsdienst voor de overleden oud-minister Borst. Dat is in de domkerk in Utrecht. En daarna wordt ze in besloten kring begraven. De oorzaak van het overlijden van Borst is nog altijd niet bekend. De inflatie is in januari gedaald naar 1,4%, het laagste niveau sinds 2010, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In januari kwam dat vooral doordat de energierekening minder hoog was. En nog altijd vragen bedrijven klanten om een kopie van hun paspoort, terwijl dat niet mag. Het is verboden. Dat werkt identiteitsfraude in de hand, waarschuwt het College Bescherming Persoonsgegevens. Zo blijkt uit onderzoek dat zwembaden en sportscholen om een kopie vragen als mensen gewoon een abonnement willen afsluiten. En dat zijn de hoofdpunten. Welkom zometeen weer een kandidaat in de Nationale Nieuwsgis. Zijn naam is Pim Daalhuizen. Hij komt uit Driebergen. Nu maar terug naar het shortrekken. NOS Radio Olympia. Het Gio Lippens. Is het duidelijk Gio of, of kreeg nou eerste of tweede schoor in de vorige uh, rit of niet? Tweede. Tweede. Tweede, tweede, tweede, tweede okay. hoor ik van met, collega met, Jurgen. Die Net, met twee, de twee vingers in de neus dit keer. <laughs> Namelijk 2000 of zo. Dat ja, het ging er. in ieder geval uh, goed. Uh, Kerstold ging dus minder goed. Ja, uh, Iceberg, uh, Skating Palace, dan denk ik meteen aan de Titanic als het om, <laughs> om short gaat. Maar goed, uh, nog even over die vrouwen, want daar hebben we nu wel een reactie van. Jara van der Kerkhoff, die is ook uitgeschakeld, werd uh, uh, ja, geklopt in de kwartfinales van de 500 meter. En dat terwijl ze een mooie startpositie had. Ja, nou ja, ik weet, het is zelf 2 dus... Uh... Ik moet zorgen dat ik op tweeën ook de bocht in ga. En met, uh, met die Canadese mee, want die, ja, die rijdt gewoon hard. En je verwacht als zij zo hard op kop rijdt dat er niemand voorbij kan komen. Maar die Koreaan die maakt zoveel snelheid. Dan uh, lukt het haar toch. En ik probeerde hem krap te houden, maar niet krap genoeg. Nou, dat van de kerkhof er dus uit. Jorien Termors is wel door en die rijdt later vandaag de halve finale. Terwijl de mannen ook nog verder rijden. Uh, zullen we eerst eens eventjes gaan kijken in de Adler Arena. Dat is de medaillefabriek van de Nederlandse Olympische ploeg. Ook vandaag zijn er weer volop podiumkansen voor Irene Lotte van Beek, Marit Leenstra en Margot Boer. Maar als er dan Olga Fatkulina ligt, de Russin, dan wordt het een Russisch feest vandaag. Ik voel alleen voor sensation wordt in, in Rusland. Mooi woord, mooi Russisch woord, sensation. Het wordt in ieder geval een Russische sensatie. Dat is ik het is wat je ervan verstond. Ja, absoluut. Ja. Uh, om drie uur dan begint het allemaal daar en dan zullen we er snel achterkomen of ze gelijk krijgt. Uh, daar gaan we ook weer eventjes naar uh, het show trekken, naar uh, Sebas. Wat dan gaan we aan uh, Sebas nog even vragen van uh, wat krijgen we nu nog allemaal voorgeschoteld, Sebas. We kijken nu naar de derde heat. De derde serie dus uh, op de duizend meter bij de heren. De Russen die maken veel lawaai, want er rijdt een Rus in de baan. Grigorev is uh, de naam. Vladimir Grigorev. En dat is ook wel een grote naam uh, in deze heat. In het short trekken. Dus wat dat betreft moet hij zeer zeker bij de eerste twee kunnen eindigen. Net als Shinky Knecht dat dus inderdaad deed in zijn heat. Inderdaad, twee duizendste uh, was hij langzamer dan Olivier Jean. Maar toch netjes door naar de, de halve finales. Uh, nee, sorry, de kwart finales. Kwartfinales aanstaande zaterdag. Um, dit is dus de derde heat. Hierna komt Freek van der Wart in actie... Uh, voor zijn poging om diezelfde kwartfinales te bereiken. En dan krijgen we later ook nog de relay, de halve finale bij de heren. Nou, straks dus uh, Freek van der Wart. Het is een beetje eigenwijs vandaag, hè? Want het was ja, de rol. Ja, of ik ben het. Dat kan ook, oma. Ik zeg uh, maar zo, what can I say? Dit is Boskeks. Let's die tegenwoordig restaurant in San Francisco heeft... deze Boskeks de jaren 70 een hit met What Can I Say... Nou willen we natuurlijk ook weten, Sebastian Timmerman, hoe die derde Nederlander het er vanaf gaat brengen op de 1000 meter short track. Freek van der Wart, staat hij er al? We hebben het uh, fluitje gehoord van de starter. Dat betekent dat hij uh, op moet houden met de laatste voorbereidingen en het losschudden van de benen. En dat Freek van der Wart zich uh, moet gaan melden bij de startlijn voor zijn negen rondjes. Gaat het opnemen tegen de Honga Victor Knotsch, tegen een Fransman, Sebastian Lepap. En tegen de Chinees, Daijing Wu. Het moet kunnen hoor voor Freek van der Waart. 26 jaar uit Voorburg. Het moet zeker kunnen. Want vorig seizoen werd hij in Debrechen bij de wereldkampioenschappen. Derde op de 1000 meter. Dus het is een afstand die hij kan rijden. U hoort het misschien aan mijn manier van praten. Een valse start bij het short track zijn de regels ietsje anders dan bij het lange baanschaatsen. Daar mag maar één valse start per rit gema worden gemaakt. Hier uh, geldt dat er één valse start per rijder mag worden gemaakt. En ik dacht een beweging te zien bij de Chinees. Die in derde positie stond, maar weet het niet helemaal zeker. In ieder geval één valse start per rijder en maximaal uh, twee per hit. Degene die de derde valse start maakt, die is dan uh, vervolgens de pineut. Die wordt eruit gehaald. Ook al is het voor hem de eerste. Dus moet Van der Wart in ieder geval uh, nu wel de concentratie wat beter in bedwang houden ook. En dat uh, doet hij goed. Hij is vertrokken. Hij vertrok dus helemaal vanuit de buitenkant. Zoekt een weg naar voren. Zit nu naast de Hongaar. Dat zal het even opletten. Maar rond die in-hand manoeuvre prima af. Hoor. En dan zit hij meteen in tweede positie. Uh, als de één ronde Ze is afgelegd. Van de negen in totaal achter Dai Wu uit China. Aanval van Le Lepaap buitenom. Le Lepaap gooit zijn grote lichaam ervoor bij Freek Van der Wart. De voormalig Europees kampioen. Even een klein gaatje moet hij laten of later laat hij misschien ook wel bewust om even wat andere lijnen te kunnen rijden. En zo uh, het moment uit te kiezen. Want hij heeft nog wel even te gaan. Ze vijf en halve ronde op dit moment om de aanval in te zetten. Daar komt de aanval. Oeh, de Fransman gaat wel onderuit. En dan kun je erop wachten dat dadelijk de scheidsrechters gaan kijken... of deze inhaalmanoeuvre van Van der Wart wel helemaal volgens het boekje was. Ondertussen is de Honga Knotsch hem ook voorbij gegaan. Van der Wart in derde positie weet misschien al wel welk lot hem mogelijk boven het hoofd hangt. Zo lijkt hij althans wel een beetje rond te rijden. Want het ging bij die inhaal manoeuvre. Hij zette zijn lichaam er wel naast. Niet helemaal goed tussen Van der Wart en Le Paap. De Chinees trekt door. De Chinees aan de leiding met Knotsch in tweede positie. Laatste twee ronden. Van der Wart schaats door. Rijdt in derde positie. Maar maakt nou niet meer echt de indruk dat hij er nog bij gaat komen bij die top twee. En dat is dan toch een teleurstelling voor Van der Wart. Ik zei het al. Op de wereldkampioenschappen was hij twee jaar geleden. Vorig seizoen al prima opdreef. Hij wordt derde in deze heat. Achter de Chinees Wu en door. Knotch, dus uh, wat de scheidsrechters ook gaan beslissen over Van der Wart. Hij ligt er sowieso uit of hij nou een penalty krijgt of niet, want hij wordt derde in deze hit. Voor die Fransman kan het nog wel van uh, belang zijn, Le Paap. Want als Van der Wart inderdaad de penalty krijgt, dan wordt de Fransman waarschijnlijk toegevoegd aan de kwartfinales van Aastan Zaterdag. Maar daarin gaan we maar één Nederlander terugzien en dat is Schinkie Knecht. Het Europese parlement heeft zojuist Theo Zwanziger... van de Wereldvoetbalbond FIFA aan de tand gevoeld... over de zorgwekkende werkomstandigheden van arbeiders in Qatar. Onder de bouwvakkers die werken aan de stadions... en de infrastructuur voor het WK dat daar in 2022 wordt gehouden... zijn tot nu toe al bijna 400 Nepalese arbeiders om het leven gekomen. En als de situatie niet verandert in Qatar... dan loopt dat aantal op tot 4000 voordat er nog maar één bal is getrapt. zegt CDA-Europarlementariër Esther De Lange. Goedemorgen. Goedemorgen. U was bij die hoorzittingen met die Swansinger van de FIFA. Wat heeft hij u gezegd? Nou, hij heeft naar mijn mening veel te lang zijn handen in onschuld gewassen en gewezen op uh, dat de FIFA slechts een uitvoerend orgaan zou zijn en dat de echte macht bij de clubs en bij de landen ligt. Uh, nou, dat is mij toch veel te simpel. Um, gelukkig heeft hij wel toezeggingen gedaan voor de toekomst als het gaat om hoe bepalen we welk land uh, het WK gaat hosten. Maar ja, dat lost mijn probleem natuurlijk nog niet op en vooral ook niet het probleem van die werknemers in Qatar. U bent niet tevreden met de uitspraken. De FIFA heeft wel tegen Qatar gezegd dat ze maatregelen moesten nemen. Die hebben dat ook toegezegd, hè, dat land. Die buitenlandse werknemers die krijgen recht op werkdagen van maximaal acht uur. één dag in de week vrij. Drie weken doorbetaald, vakantie per jaar. Verwacht u eigenlijk dat Qatar dat waar kan maken? Ik verwacht er helemaal niks van. Ik uh, vrees dat hier geld papier is geduldig. En wij hebben ook heel veel papieren gekregen met uh, mooie stempels van het land erop. Uh, maar wat er gebeurd is, is dat eigenlijk een, een, ja, een comité dat verantwoordelijk is uh, voor het organiseren van het WK... Uh, die toezeggingen heeft gedaan. Maar uh, de overheid moet hmm. dat doen. Het moet een nationale, urgente kwestie worden. En niet een kwestie van een uh, comité. Dus ik vrees dat hier geld papier is geduldig. En wat zou de rol van de FIFA nou moeten zijn, wat u betreft? Dreigen nou, FIFA... dat dat WK wordt uh, teruggetrokken of zoiets? Nee. Ja, ik kijk, de FIFA, die bepaalt uh, welk drankje ik drink bij een WK. Die bepaalt welke jurk ik aan mag of niet. Hè? Uh, zonder mijn favoriete biermerk uh, te noemen. Als je zoveel macht hebt, dan moet je die macht ook uitspelen... naar mijn mening, als het om mensenrechten gaat. En dus zeggen, niet alleen voor de toekomst van we kijken bij de toekenning naar mensenrechten. Maar duidelijk stellen, op het moment dat het niet verbetert... Uh, dan nemen wij uh, die toezegging om dat Qatar het WK mag organiseren. Die nemen we terug. Er is nog tijd zat om een ander land te kiezen. Ja. En nu hebben we het over Qatar, maar wij hebben hier een tijdje terug... in de uitzending gesproken over, uh, over de situatie in Brazilië. Uh, waar hele uh, ja, jongeren uit wijken worden weggeveegd... die ook niet meer terug te vinden zijn op een gegeven moment. Dus dat komt nog veel dichterbij, want daar gaan we veel eerder nog naartoe. Moet u daar ook niet ja. wat aan doen? Nou, daar heb ik gelukkig de toezegging... nadat ik hem echt meerdere keren gevraagd heb van, van... is dit voor jullie nou een leerproces? Gaan jullie dit de volgende, keer, eh, de volgende keren ook anders doen? Eh, daar zegt hij wel van... ja, we hadden dus ook die mensenrechten zwaarder moeten laten wegen. Ja, en wij zullen als Europees parlement... Eh, en ik ook vanuit het CDA... Ik, ik zal hem daaraan houden. Op het moment dat je zegt... die mensenrechten moeten hoger op de agenda... dan moet je dat ook als FIFA waarmaken. Esther Lange, Europarlementariër voor het CDA. Hartelijk dank. De Olympische Spelen zijn begonnen in een land waar homorechten net iets minder tellen dan hier. Een dweilorkest moet de Russen daar deze dagen nog eens pijntjes op wijzen. Maar hoe staat het eigenlijk met de acceptatie van homo's in ons eigen maar land? Het is ook soms heel muzanzig om te zeggen, hé hey, vuile homo. En zit het hier wel altijd snor met de mensenrechten? Het credo van de regering is, ons asielbeleid is streng maar rechtvaardig. Nou het is streng, maar het is lang niet altijd rechtvaardig. Deze week in de ochtend, tolerant. Nederland. Slaggever Martijn Grimlius onderzoekt hoe het is gesteld met de tolerantie en mensenrechten in Nederland. Volgens Privacy First, een stichting met als doel het behouden en bevorderen van het recht op privacy, staat dat aspect van alle mensenrechten in Nederland nog het meest onder druk. Martijn zocht met Vincent Beuren, de directeur van Privacy First in Amsterdam, naar een paar praktijkvoorbeelden. Nou, hier begint het eigenlijk al, hè? een stukje van je privacy inleveren op Amsterdam Centraal bij het in- en uitchecken. Ja, inderdaad, uh, ik heb een anonieme overchipkaart. Dus dan zou je denken: daar kun je anoniem mee reizen. Maar eigenlijk is het niets minder waar, want er zit gewoon een nummer in die chip. En die kan worden gekoppeld aan mijn uh, banktransactiegegevens en het moment van in- en uitchecken. En dan kijk ik om me heen en dan zie ik daar, nou, ik tel me gelijk op vier camera's hangen. Ja, dus we worden ook gewoon uh, gemonitord, bespied zou je kunnen zeggen. Dus uh, ja, de anonimiteit is uh, ver te zoeken hier op Centraal Station. Nou, we lopen ieder geval naar buiten. Er staat ook aangegeven dat we in de gaten worden gehouden: hè, dat er camerabewaking is. Eens kijken wat er gebeurt als we de metro of de tram instappen. De privacy van mensen in Nederland staat onder druk. Dat zegt niet alleen Vincent Beuren van Privacy First, maar ook de Commissie voor Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement die stelde onlangs in een conceptrapport dat Nederland de privacy- en persoonsgegevens van burgers beter moet beschermen. Kijk eens een beetje om me heen. We hebben net ingecheckt. Worden we nog op een andere manier in de gaten gehouden hier? In de tram? Nou ja, je hebt natuurlijk je mobiele telefoon bij je. Je zendt ook voortdurend een signaal uit. Uh, aan de hand daarvan kun je voortdurend worden getraceerd. Uh, ja, je hebt natuurlijk camera's hier in de tram hangen. Er zit weliswaar nog geen gezichtsherkenning in, is mij verteld door het GVB. Uh, ook geen microfoons, is mij verteld. Maar in Rotterdam vindt dat al wel plaats. Om aandacht te krijgen voor de schendingen van privacy. reikt de burgerrechtenbeweging Bits of Freedom jaarlijks de Big Brother Award uit. aan personen, bedrijven en overheden die de inbreuk op privacy hebben bevorderd minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... kreeg hem vorig jaar toebedeeld. Zo, mijn drone is weer veilig terug op de basis. Nu eens kijken wat er vandaag zoal is gebeurd. Dankzij die drone wist ik natuurlijk al dat ik vanavond deze Big Brother Award zou winnen. Ja, volgens mij nam hij het niet heel serieus. Hij heeft hem zelfs een klein filmpje opgenomen... waarin hij een drone door zijn werkkamer heen liet vliegen. Met een soort smalende glimlach erbij. Dus volgens mij kon het hem eigenlijk niet zo heel veel schelen. Uh, hij zegt altijd dat hij, dat hij privacy heel serieus neemt. Maar volgens mij is het vooral een PR-verhaal... Ik heb zelf meegemaakt in een meeting met hem dat hij uh, doodleuk zei dat de rechter er vooral is om de Nederlandse wetgeving toe te passen. Waarop ik opmerkte dat de Nederlandse rechter ook, uh, ook de Nederlandse wetgeving hoort te toetsen aan de mensenrechten. En daarna viel er een hele pijnlijke stilte, dus dat zei eigenlijk al genoeg. Het is niet alleen de overheid die ons soms nauwlettend wil controleren. Ook in sommige winkels wordt je door middel van wifi-tracking in de gaten gehouden. Op die manier weten winkeliers precies hoe vaak je in een winkel komt en wat je allemaal bekijkt. Jacob Koonstam van het College Bescherming Persoonsgegevens houdt de ontwikkeling scherp in de gaten. En wil in ieder geval dat klanten erover worden geïnformeerd. En als je het weet, en in ieder geval bijvoorbeeld jouw apparaat zo kunt jouw smartphone dan even kunt wijzigen... zodat hij niet wifi aan het zoeken is, als dat op het apparaat kan. De meeste apparaten zullen dat kunnen. Dan kan je in ieder geval zelf besluiten... of je het leuk vindt of niet om gevolgd te worden. Kijk, u en ik hebben misschien niets te verbergen... maar we willen er in ieder geval wel zelf over kunnen gaan. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Zo, stappen we uit... Dan lopen we hier een klein stukje over de gracht. Als we nou niet met de trein waren gekomen... dan hadden we natuurlijk met de auto naar Amsterdam kunnen gaan. Dan kun je parkeren in de binnenstad. Dan staan we nu bij een parkeermeter. Dan moet je op de startknop drukken. En dan moet je je kenteken invoeren. Ja, inderdaad. Kenteken parkeren. Dat is ook schering en inslag aan het worden in heel Nederland tegenwoordig. Uh, je moet je kenteken registreren, anders dan mag je niet parkeren. Wat doet de gemeente met deze kentekens? Die worden momenteel binnen 24 uur weer gewist bij de gemeente zelf. Maar ze blijven ook nog langer bewaard in een nationale databank. Uh, volgens mij in ieder geval een aantal weken. En kunnen bij die databank ook weer worden opgevraagd door allerlei andere overheidsinstanties. Bijvoorbeeld de Belastingdienst en de politie en justitie zijn er ook altijd wel in geïnteresseerd. En je hebt natuurlijk altijd nog de IVD. Dus ja, het kan voor allerlei andere doelen worden gebruikt. Hoezeer staan de mensenrechten in Nederland eigenlijk onder druk als je kijkt naar de privacy? Nou, ik denk dat als je alles bij elkaar optelt van de laatste jaren... Uh, paspoorten met vingerafdrukken, de OV-chipkaart, het elektronisch patiëntendossier... Uh, camera toezicht, kenteken parkeren... Ik denk dat als je het allemaal bij elkaar bekijkt, dan, dan heb je eigenlijk nauwelijks nog privacy als burger tegenwoordig. En dat is ik wel, wel heel ernstig. Het is gewoon een klassiek burgerrecht namelijk. Ja. Vaak staan mensen daar niet bij stil, maar privacy is gewoon een mensenrecht. Geldt voor iedereen, overal ter wereld, op ieder moment. En staat eigenlijk in Nederland van alle mensenrechten het meest onder druk, omdat het iedereen raakt. Soms ook zonder dat je het zelf doorhebt, maar um, ja, het raakt eigenlijk iedere burger. Morgen kijken we nog één keer naar de mensenrechten in ons eigen land. Om die nog beter onder de aandacht te brengen, was deze week in Utrecht het eerste mensenrechtencafé. En er zijn nog steeds ook heel veel situaties, ook in Utrecht, waarbij je denkt van nou, als je dit vanuit een mensenrechtenperspectief zou bekijken, dat zou nog wel een beetje beter kunnen. Daarover meer. Morgen in Tolerant Nederland. Dat morgen, nu gaan we naar een nieuwe ronde in de Nationale Nieuwsquiz. De situatie vooraf, 48 punten, hoogste score neergezet door twee mensen. Patrick Nieborg en Anne Hunzevissen, maar de man die daar vandaag wat aan wil gaan veranderen, is Pim Daalhuis, hij is 43 jaar en komt uit Drieburgen. Driebergen. Uh, hartelijk welkom. Goedemorgen. Ja, uh, <laughs> ja. Nee, er staat hier Driebergen-Rijzenburg. Dat klopt. Wat is dat? Uh, een fusiegemeente. Oké, okay. oh, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat het nog altijd Driebergen gewoon heette. Uh, bekend natuurlijk van de, van de mensen van, de, van de, de politie die daar toch ook zitten nog altijd. De KOPD zit ja, er precies. Op. Ja. Uh, wat doe jij zelf, Pim? Uh, op zoek naar een nieuwe baan. In between jobs. In between jobs, dat nou ja, is heet. Dit is altijd een mooie gelegenheid, hè? dus als ze baan ze luisteren, in welke richting moet het een beetje op? Uh, financieel, economisch. Kijk aan. Nou, laten we kijken of jij een beetje goed scoort in die quiz. Dat zou een, een soort, ja, zou voor je CV niet verkeerd zijn als dat erop komt te staan. En dan kunnen mensen daarna gewoon beslissen of ze je willen hebben. En dan mogen ze ons altijd even bellen natuurlijk. We gaan beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De nationale nieuwsquiz. Wanneer begint de oorlog? Is er oorlog tussen ons? Iedereen, Samson snapt er niks. Van. Als wij elkaar met blikken doden. Samson is heel boos. Wanneer begint de waanzin? Is de waanzin... Motie van wantrouwen tegen Plasterk. wij elkaar te zijn verboden. Ingediend door Pechtot van D66 ook nog. Is hij altijd bij ons? Sluimert hij in jou en mij? Plasterk had toch sorry gezegd? Sluimert hij door gerachten? Ga maar Samson is heel, heel boos. Ik hou ze nog niet uit de lucht tussen Samson en Pechtot. Vraag 1 is, welke partij probeert in de ruzie te bemiddelen? Um, antwoord schuldig. Doe een gok. Um, ik zou zeggen de uh, ChristenUnie. Ja, dus het is de VVD, VVD-fractie de Halbe Zelfstraat, die deed al tijdens het debat zijn uiterste best... om de ChristenUnie, SGP en D66, de partijen die het kabinet steunen... om die binnenboord te houden, maar bij D66 bot. Vraag 2, deze ruzie breekt ook de groep Loyalen, D66, ChristenUnie en SGP... die tot nu toe vaak samenwerken om het kabinet aan de meerderheid... in de Eerste Kamer te helpen. Onder welke afkorting staat dat trio van partijen wel bekend? Antwoord schuldig je hebt k3, maar dit is dan c3 en dat staat voor de constructieve 3. We gaan naar vraag 3 en daarvoor luisteren we eerst naar een fragment. spray hitting Oh, it's like somebody sticking needles in me. Oh, van thank you for coming. The Dutch people live so and they are such experts. Vanwege de aanhoudende overstromingen in Engeland heeft de Britse premier David Cameron een buitenlandse reis afgezegd. Aan welke regio zou hij volgens de planning een bezoek brengen? Het Midden-Oosten. Midden-Oosten is inderdaad goed geantwoord. Van alle kanten kreeg hij het verwijten onzichtbaar te zijn. En vervolgens reisde die spoorslag af naar de getroffen gebieden. Waar de leiders van de oppositie natuurlijk al dagen daar stonden met kaplaars aan. Kaplozer. Vraag 4. In het overstroomde graafschap Somerset is een Nederlands bedrijf begonnen met het wegpompen van het water. Hoe heet dat bedrijf? Um, Arcanus. Dat is niet goed. Het is Van Hek uit Friesland. Ze zullen vanaf vanmiddag op volle kracht pompen. Maar ondanks dat ze per minuut een fors zwembad kunnen wegwerken... zal het nog weken duren voordat de inwoners van Somerset weer droge voeten hebben. Een vraag 5 dan. Dat is opnieuw een fragment. En daarbij willen we graag weten wie horen we hier. Horen. Alle lijsttrekkers, maakt niet uit van welke partij, Geef een signaal af. Deze idioten krijgen nooit hun zin. Punt. In Rotterdam gaan we voor de vrijheid en niet terug in de tijd. Nou ja, dat ja, is, is ook de presentator van Radio 1, volgens mij. Maar Bas. Was, Pas. Geweest, geweest. Ja. geweest Tenminste, hè? we moeten natuurlijk wel de naam nog horen. Uh, Joost Eertmans. Joost Eertmans inderdaad. Nu uh, dus lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. Hij neemt het op voor een Marokkaanse vrouw die bedreigd wordt... omdat ze een wijnbar is begonnen in Rotterdam. Vraag 6. Welke andere prominente Rotterdammer nam het op voor deze vrouw... door een open brief naar de krant Metro te schrijven? Die begint met de woorden... beste anonieme online bedreiger. Uh, ik schok op Markoes. Dat is niet goed. Het is Ahmed Abutaleb, de burgemeester van Rotterdam. We hebben wij nog één vraag te gaan. Maar goed, daarin uh, kun je de score nog flink opwijzelen. Vier punten zijn ermee te verdienen. Ik weet niet of het de sterkste kant is of niet. Maar uh, je krijgt verschillende aanwijzingen. En wij zijn in dit geval op zoek naar een persoon uit het nieuws. Dus je hoort aanwijzingen en de vraag is wie bedoelen we. Zodra je denkt te weten zeg je stop. En dan uh, komt als het goed is het goede antwoord. Komt-ie aan. Vier. Bij mij is vier keer scheepsrecht. Stop. Ik moet gokken. Zo, dat is een snelle. Ik zou zeggen Stefan Groothuis. Nou, Zullen we dan maar gelijk naar het laatste toe? De laatste hint was geweest, gisteren won ik goud op de duizend meter... Ja, dat kan niemand anders zijn dan Stefan van Dus die groek heeft goed uitgepakt. Flinke klapper dus erbij. Uh, dan kom je op uh, in totaal uh, zes. En dat ja. betekent dat er acht zometeen nodig zijn... om in ieder geval ook 48 Pff. te halen. Maar ja, liever wat meer goed. Want dan neem je onmiddellijk uh, de leiding. We gaan kijken hoe dat werkt. En tegenwoordig doen we die tweede ronde er gelijk achteraan. Dus spits de oren. Hier komen de vragen, Pim Daalhuizen. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe zwaar was de aardbeving die vannacht werd gevoeld bij Loppersum? 3.0. Is goed. Wat is de naam, bijnaam van de Spaanse band de Juwelendieven waarvan een Evel de Leiders gisteren werd aangehouden. Pink Panthers. Goed. FC Twente speelde gisteren teleurstellend gelijk tegen FC Groningen. Wie scoorde het enige Twentse doelpunt? Taric. Is goed. De Duitse Justitie gaat tien mensen vervolgen... voor het rampzalig verlopen Dance Love Parade. In welke stad? Pas. Duisburg. In alle grote steden op na is het aantal overvallen gedaald. In welke stad is er juist een stijging? Amsterdam. Is goed. Minister Kamp heeft gisteren de hoeveelste laadpaal... voor elektrische auto's in gebruik genomen... De 10.000, uh, ja. Goed. Bij een sinkhole in het Amerikaanse Bowling Green... verdwenen acht klassieke auto's in de grond. Van welk merk? Chevrolet. Corvette. Wie opent op 13 maart het nieuwe station Rotterdam Centraal? Uh, de Koning. Dat is goed. Welk pensioenfonds maakte gisteren bekend de pensioenen te verlagen? Metaal. Is goed. Toyota, ne Toyota Nederland roept bijna 20.000 auto's van welk type terug... vanwege softwarefouten? Prius. Goed. De Universiteit van Amsterdam gaat spullen uit het privéarchief... tentoonstellen van welke artiest... Pas. Ramse Shafi. Bij welke Olympische sport krijgen twee deelnemers vandaag een gouden medaille uitgereikt omdat ze precies gelijk eindigden? Skiën afdaling. Dat is goed. Hoe heet het voormalige concentratiekamp dat op de lijst van Europees erfgoed komt te staan? Westerbork. Is goed. Welke Nederlandse bank en verzekeraar maakte vanochtend een miljardenverlies bekend? SNS, reaal. Dat is goed. De topman van welk Brabantse computershipbedrijf krijgt 3,8 miljoen aan aandelen als vertrekbonus? ASML. ASML. AMSL? Nee, ASML. Ja, ja dat is, dat is goed. Uh, goed geantwoord. Ik wil dus jullie nog even één ding vragen, jongens. Want jij zei bij die vraag over die Corvette. Uh, daar was de vraag toch uh, verdwenen acht klassieke auto's in de grond. Van welk merk? Uh, volgens mij is de Corvette is een type, toch? Nee, dat is een oud-merk. Dat is een merk, oké. Okay, okay. Nou, dat, nou ja, als je dat zelf zegt, dan... Ik dacht, ik, ik let er, dus er nog uit. een punt bij. <laughs> dat maar was de, sympathiek de, geweest. de vraag is, zijn het er genoeg? Je moest er in ieder geval acht hebben, hè? Om bij die 48 te komen, met zes als, als factor. Het zijn er uiteindelijk twaalf geworden, dus kom je op een totaal van 72. Je neemt de leiding voorlopig. Ja, dankzij morgen. die klapper natuurlijk aan het eind van de eerste ronde. Ja, zeker. De vier punten van Stefan Groothuis. Goed. Of het genoeg gaat zijn om morgen ook 300 euro in ontvangst te kunnen nemen, dat weten we morgen rond deze tijd. We geven mee de kaarten voor beeld en geluid. De radio en een dvd van Penosa. En morgen Dit is radio gespond. 1. Een minister Open. die in de media speculeert. Niet de waarheid vertellen tegen de Tweede Kamer. die de Kamer bewust informatie achterhoudt. De oppositie vindt het onbegrijpelijk. Dat is een grove schending. maandenlang dingen verzwegen voor de Tweede Kamer. Er is natuurlijk een doodzonde. Een doodzonde. Dat vertrouwen is geschaad. Een minister die niet de waarheid spreekt. verdient het vertrouwen van deze.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 Volkswagen sponsort al 25 jaar Olympische sporters. En tijdens de Olympische Sponsorweken ook de rest van Nederland. Met bijvoorbeeld tot 2000 euro extra inruilpremie op diverse modellen. Kijk op Volkswagen.nl Hallo, ik ben Belegvarken. En beleggen is mijn ding. Maar dat geldt niet voor iedereen. Want als twintiger denk je helemaal niet aan beleggen. Als dertiger heb je geen tijd om aan beleggen te denken. Terwijl je als veertiger denkt, wordt het niet eens tijd om te gaan beleggen. Gelukkig is er nu.